Hij zou door zijn ontvoerders zijn gekruisigd... en meerdere keren in elkaar zijn geslagen. Ook werd een stuk van zijn oor afgesneden. Hij zegt geen flauw idee te hebben wie de ontvoerders waren. In de eredivisie heeft PSV een pijnlijke nederlaag geleden... bij RKC Waalwijk. Herkesluiter RKC won met 2-0. Koploper Ajax speelde gelijk tegen FC Utrecht. Het werd 1-1. Het verschil tussen Ajax en de nummer 2, Vitesse, is nu 2 punten. FC Twente versloeg in eigen huis Cambuur met 3-1. En NEC tegen Go Ahead Eagles eindigde in 1-1. Het weer vanavond opklaringen. Vannacht vooral in de oostelijke helft van het land kans op mist en gladheid. Morgen flink wat zon. Het wordt 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Langs de lijn met Gert van het Hof. Een hele avond. Een propvolle uitzending hebben we met voetbal, veldrijden, tennis en American football. Even was er hoop op een stunt. Maar in Ostrava verloor het Davis Cup team met 3-2 van Tsjechië. Thomas Berdig bleek simpelweg te goed. Captain Jan Siemerink trekt de conclusie. We weten dat we geen wereldtop zijn in, in Davis Cup verband...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 FC Utrecht speelde thuis met 1-1 gelijk tegen Ajax... en dat vierden de supporters daar als de overwinning van het jaar. In de Galgenwaard brengt Utrecht altijd iets extra's als Ajax de tegenstander is. Ook vandaag weer, en dat met drie nieuwe spelers in het elftal. Trainer Jan Wouters. Die moeten vanuit het niets spelen. En dan nog ook het landskampioen tegen Ajax. Dat is een beladen wedstrijd hier in Utrecht. En als ik dan zie uiteindelijk hoe de wedstrijd puur op mentale kracht over de meet slepen, dan ben ik wel trots op de ploeg, ja. Straks bellen we nog met zijn assistent Rob Alfle, oudspeler van Utrecht en Ajax. Wie weet kan hij het mysterie verklaren. Geen dubbele wereldtitel in het veldrijden. Wat Marianne Vos wel lukte, mislukte bij Lars van der Haar. Snedek Stibar, een Tsjech die goed Nederlands spreekt, troefde in Hoge Heide alle Vlaamse en Nederlandse veldrijders af. Stibar pakte zijn tweede wereldtitel, van der Haar werd zesde. Ja, het is teleurgesteld, veel pech gehad een paar keer gevallen en op een gegeven moment viel ik één keer met Kevin over me heen. En uh, toen schakelde er helemaal niks meer. Tot slot van deze uitzending gaan we nog even naar New York, want daar wordt vannacht de Super Bowl gespeeld de finale van het American Footballseizoen. Er was een tijd dat RKC-PSV een strijd was tussen Kleinduimpje en Goliath. Maar Goliath bestaat niet dit seizoen, kijk maar naar de stand op de ranglijst. En Kleinduimpje-RKC doet het dit seizoen juist opvallend goed... tegen de toploegen op papier. Winst op Vitesse en Feyenoord, gelijk tegen Twente en Ajax... en nu dus een 2 0 zege op PSV. Dat doelt en blijft dolen, apathisch en zonder bezieling. Wanneer zag PSV-coach Filip Cocu de bui alweer hangen? Ja, naar de counter van 1-0. He. Overwicht hebben, dominantie in de wedstrijd... En, uh... Ja, we lopen toch uh, tegen de counter aan uh, ja, waar we voor gewaarschuwd waren. Uh, de rust nog een keer benadrukt. Ook de tweede helft de uh, tijd verstrijkt met 0-0. Organisatie bewaken bij, uh, bij aanvallen. Omdat ja, dat gewoon een van de kwaliteiten van de tegenstander is. Nou, dan ga je eigenlijk vier keer achter elkaar eigenlijk te lichtzinnige duel in. Uh, je lost het niet goed op. Nou, dat mag gewoon niet gebeuren en dat is gewoon slecht. Heel simpel. En de tweede goal ook. En dat gebeurt dan op het laatst van de wedstrijd als je alle risico's neemt. Maar de eerste goal mag gewoon niet vallen. En dan, uh, dan hou je de 0-0. Dan kun je de tweede helft de druk opvoeren en, uh, en op zoek gaan naar, uh, naar die ene treffer. En uh, nu krijg je weer de deksel op neus. En uh, ja, dat, uh, dat is heel zuur. Ja, de frustratie en de boosheid zit hem dus ook eigenlijk veel meer in zeg maar de tegengoals. Dan in het feit dat je aan de andere kant natuurlijk 7, 8, 9 behoorlijke mogelijkheden onbenut laat. Ja, we hebben wat mogelijkheden gehad eh, tegen een zeer compact speler in het RKZ, Dat wisten we. Dus ook van tevoren wisten we van, nou, de aantal kansen die je krijgt, daar, daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Het zal hem in de kleine dingen zitten. Misschien een balletje die losgelaten wordt of eentje die er tussen valt in de 16 meter. Daar moet je bij zitten. Nou, daar hebben we het verschil eh, niet in kunnen maken. Maar dat betekent aan de andere kant dat je, dat je gewoon vanuit de nul, vanuit een goede organisatie moet blijven spelen. Omdat je op het eind van de wedstrijd ook het verschil kan maken. En nu zie je, als je 1-0 achterkomt, dat is het bijna onmogelijk om dat meer om te draaien tegen een... Heel compact defensief uh, RKC. En uh, ja, we zijn nu al een aantal keren tegenaan gelopen. En daarom zijn we ook tot nu toe niet in staat om gewoon een hele goede en lange serie neer te zetten. Nee, maar daar moet je dan uh, helemaal gek van worden lijkt me als trainer. Want je bent elke keer op dezelfde dingen aan het wijzen. Het is heel frustrerend, ja. ja. En, is dat nog leuk? Nou, op dit soort momenten is het niet leuk. Nee, want je... je... Je bereidt je voor op een, op een speelwijze van de tegenstander die bekend is. We hebben niets, iets, iets anders gedaan. Uh, we nemen tot in de details door hoe we willen spelen aan de bal. En dat is het vertrekpunt van onze als PSV zijn uh, vanaf balbezit. Maar ja, er hoort ook een balbezit tegenstander bij. En een omschakelmoment. Ja, en daar zul je toch in staat moeten zijn om de 90 minuten te bewaken. Of je nou aanvaller bent, middenveld of verdedigd, dat maakt niet uit. Want je, nu blijkt weer, ja, kun je heel veel de bal hebben. Dat wil niet zeggen dat je een wedstrijd wint. En aan de andere kant, als je de goal maakt eerder dan voel je misschien weer een andere wedstrijd. Maar dat is een probleem waar we dit jaar wel vaker tegenaan zijn gelopen. En daarom hebben we ook eigenlijk te weinig doelpunten voor ja, de nul en het verleden is ook een belangrijk onderdeel van het voetbal. En Nou is het vaak zo met trainers die in de top hebben gespeeld, en daar hoor je natuurlijk zeker bij, dat ze ook af en toe wel een keer chagrijnig worden van, van het feit dat ze denken ik heb het nu twintig keer uitgelegd en ze snappen het niet of ze kunnen het niet. Is dat ook de frustratie, de, de boosheid die bij jou dan komt? Nou, je hebt, natuurlijk, wij hebben gekozen voor een weg met, met, met nieuwe spelers en jonge spelers... en veel jonge talenten uit eigen opleiding. Nou, daar, daar begrijp je wel dat er soms processen in zitten. Dat je dingen moet leren, maar het is ook belangrijk om op een gegeven moment dingen op te pakken. Ja. Want zo heel veel tijd krijg je gewoon niet in de top. Dat zijn ook de harde wetten van de, de topsport. Dat geldt voor mij als, als trainer, maar dat geldt ook voor iemand die net met zijn carrière aan het beginnen zal spelen. Dus daar zullen we wel stappen in moeten gaan zetten... Uh, zeker als we omhoog willen gaan kijken. En uh, zeker als we als team vooruit willen. Uh, over omhoog kijken gesproken. Juist in een weekend waarin bijna alle concurrenten wat laten liggen. Dacht iedereen in Eindhoven. Nu kunnen we misschien weer een beetje omhoog kijken. Komt het extra hard aan om die reden dat dat niet lukt? Ja, ik heb van tevoren eigenlijk al meteen aangegeven. dat Wij moeten helemaal niet naar anderen kijken. Wat anderen doen. Want ik denk dat wij druk genoeg hebben als we naar onszelf kijken. En met onszelf bezig zijn. En we hebben vandaag weer laten zien. Want als we gaan denken van wat, wat eventuele concurrenten hebben gedaan... of ploegen boven ons of onder ons... Uh, we hebben druk genoeg en uh, we hebben alle energie nodig... Om, uh, om ons te concentreren op onszelf. Philip Kokuur tegen verslaggever Bas Tiggeler. Straks gaan we nog bellen met de coach van RKC Waalwijk, Erwin Koeman. Volgend weekend zitten we al midden in de Olympische Spelen in Sochi. Dan is de gouden medaille al uitgereikt op de 5 kilometer schaatsen bij de mannen. En weten we ook al wie de Olympisch kampioen is op de 3 kilometer bij de vrouwen. Maar zover is het allemaal nog niet. Een groot gedeelte van de Olympische ploeg vertrok vandaag naar Rusland. En daar werden ze opgewacht door de mensen die al in Sochi bivakeren. Snowboardser Cheryl Maas en chef de mission Maurits Hendricks bijvoorbeeld.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 Uh, 500 meter. vind je ervan? Dan al dat gedoe eromheen? Ja, Daar kan je als sporter niet veel mee bezighouden. We zijn daar nou gewoon vooral om te schaatsen. Maar uh, het is goed dat er aandacht voor is. Ben je bang voor dingen? Nee, totaal niet. Nee, nee. Het, zal, het zal superveilig zijn. Ik denk dat het meest veilige stukje aarde is uh, tijdens de spelen zelf. dus uh, nee, Daar heb ik absoluut uh, geen angst voor. Uh, je ziet hier eigenlijk bijna geen beveiliging. We hadden in Londen nog mensen met, uh, met grote mitrailleurs... en kogelvrije vesten in het dorp rondlopen. Nou, ik heb hier nog niemand met een wapen gezien. Het uh, mag voor mij echt beginnen en ik weet zeker dat een heleboel sporters datzelfde gevoel hebben van ons. Laten we maar gewoon gaan schaatsen, uh, gaan snowboarden en gaan trekken en bobben. Soortje zelf heb ik nog niet echt veel van gezien. We zijn gisteravond laat aangekomen en. Uh...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 Ja, het komt er nu echt aan, de Olympische Spelen in Sochi. En een van onze mensen die de omgeving al een beetje kent... is verslaggever Vlado Vejanozki. De eerste dagen in Sochi zitten er voor hem al op. Vlado, goedenavond. Goedenavond. Wat is jou het meest opgevallen in die eerste paar dagen? Nou, wat echt uh, bijzonder en tegelijkertijd uh, bizar is. Kun je je bijna niet voorstellen. Notabene voor het Olympisch Stadion, waar de openingsceremonie gaat plaatsvinden... staat gewoon een kerkhofje, een begraafplaats... Uh, het is echt waar. Uh, waarom ze uh, dat plekje nou niet hebben weggehaald? Want zo'n beetje alles moest in wijken voor de Olympische Spelen. Mensen werden uit hun huizen gejaagd. Uh, met uh, politie, uh, bulldozers. Maar het kerkhofje staat er. En ik heb begrepen dat... Ja, uit respect voor de doden en uh, de Russisch-orthodoxe kerk... En Er mm, zijn verschillende verhalen. Anderen zeggen weer dat daar uh, belangrijke mensen liggen begraven. Maar het is heel, heel apart om mee te maken... Echt, uh, links op een misschien 30, 40 meter van waar de Olympische vlam gaat branden... voor het Olympische stadion, ja, het is ineens een vast. Ja, het, het, het lijkt aan te tonen dat ook Poetin uh, manieren heeft in elk geval. Um, wat is jouw indruk verder? Um, uh, vallen de, de Olympiërs in een warm bad als ze daar aankomen? Ja, dit zijn mijn uh, derde Olympische Spelen. En als we even alle thema's niet sportgerelateerd van de afgelopen maanden even parkeren... Ik moet zeggen, het is wel indrukwekkend. Het ziet er professioneel uit. Prachtige accommodaties. Uh, uh, er is veel geld uitgegeven, maar er staat er ook wat. Dus ik denk dat de sporters zeker niet zullen gaan klagen. Nee, en dan eh, ligt er ook nog sneeuw? In de bergen ligt er sneeuw. Hier uh, in Adler, waar de indoor uh, schaatsporten zijn... is het uh, overdag gewoon 7, 8 of zo 11 graden. Ik ben uh, gisteren in de bergen geweest. En uh, ja, hoe dichter je bij de bergen komt ligt er gelukkig sneeuw. En daar voel je wel echt dat olympische uh, ja, dat gevoel. Hè? Je wordt daar meteen door, uh, door, door, door, door overvallen. Dat je denkt, dit zijn de winterspelen, bergen en ligt sneeuw. Echt sneeuw. Ja. Maar dat antwoord suggereert ook een beetje... dat je het uh, op de andere venues uh, minder voelt, dat olympische gevoel? Ja, dit is zo complex. Uh, je moet je voorstellen dat um, dit is een soort compound... een heel afgeschermd groot gebied... Waar al die indoor-sporthallen staan. Ook uh, de hotels, de verblijfplaatsen van de, de sporters die meedoen aan die indoor-sporten. Internationale media, er is een internationaal mediacentrum, is hier gevestigd. En uh, ja, dat is een soort uh, congresachtig centrum met heel veel gebouwen. Uh, heel veel asfalt. En uh, vlak aan de Zwarte Zee. Het ziet er een beetje uh, megalomaan uit. Uh, steriel. Um, bombastisch ook. Maar aan de andere kant. Op ja, ik van, ja, het, ja, er is over nagedacht. Uh, maar nee, het matcht niet echt. Uh, je, als je deze spelen met al die Indoor-hallen ook in Dubai of in Miami had geplaatst, had het ook gekund. Dus ja, een rare match uh, in de bergen, 50, meter, 50 kilometer verderop. Dat zijn echte Olympische winterspelen. Nou goed, onze Olympiërs, onze Olympiërs zijn inmiddels aangekomen daar. En de grote NOS-ploeg volgde later deze week. Je was vooruitgezonden, zo'n beetje in je uppie met wat collega's. om de eerste sfeer te proeven daar. Maar er is inmiddels al heel wat gezelschap gearriveerd. En dat gaat ook nog arriveren. Dus ik wens jou een mooi verblijf daar nog, Vlado. Dankjewel. Ja, volgende week dus de Olympische Spelen. Dan zetten we onze zondagse top 5 even in de koelkast. Maar vandaag nog wel een rangschikking van de mooiste, opmerkelijkste en beste prestaties van het weekend. En we beginnen met Patrick Termate. Nummer 5. Bij Ahead op doel. Patrick Termate, de derde doelman. Als hij niet bij de selectie zit, had hij hier in het uitvak gezeten. Zo fanatieke ahead supporter is hij. Daar komt die hoekschop en in de kop. En dan is Termate al verslagen. En ja, dat moet Higden zijn geweest, de manier waarop er gekopt wordt, inderdaad. Boy, trouwens, die gisteren bij de wedstrijdbespreking zag dat Termate ontzettend nerveus was. En uh, vervolgens tegen uh, Termate de grap maakte dat hij ook niet speelgerechtig was. En je zag bij Termate dat hij een klein beetje opklaarde, maar de vierde doelman, Ruben Lucas, toch vervolgens lijkbleek bleek weg, net voordat uh, Foukeboy vervolgens zei, eindje. Geslaagde voetbalhumor, zeg maar. Normaal gesproken staat hij achter het doel, maar vandaag stond hij in het doel. Patrick Termate is fanatiek supporter van Goa Eagles en de derde keeper van de selectie. Afgelopen week werd de eerste doelman van de club uit Deventer, Heloi Room, teruggehaald door Vitesse. En de nieuwe keeper is de Deen Stefan Andersen, maar die was vandaag nog niet speelgerechtigd. Fouke had vervolgens zijn hoop gevestigd op Erik Cummins, maar die haakte geblesseerd af. En dus was het de beurt aan Patrick Termate. De artstochtelijke fan liet zijn vrienden achter hem op de tribune zien wat hij kan. Go Eagles speelde met 1-1 gelijk tegen NEC. En termate beleefde een prachtige dag. Ja, zeker. Uh, kijk, je maakt je debuut voor, voor je club. Het uh, is altijd mijn clubpie. Uh, ja, als je dan ineens de wedstrijd aan de bak mag, dat is heerlijk. Dat is fantastisch. Het lijkt me ook dat het qua zenuwen best, uh, best lastig is. Ja, kijk, gisteren toen je het hoort, dan, uh, zo, dan uh, krijg je wel even spanning over je heen. Maar op een gegeven moment laat je dat los en dan zet je het aan de kant. En dan uh, moet je gewoon vertrouwen op je eigen kwaliteit. En dan moet je gewoon voor gaan. En uh, ja, dat heb ik gedaan. en uh, ja, Toch met een puntje terug naar Deventer, dus dat is mooi. Makkelijker gezegd dan gedaan, toch? Of niet? Ja, zeker. Tuurlijk uh, gaat er van alles door je heen. En uh, ja, al die aandacht die je dan krijgt. En uh, op een gegeven moment is het gewoon knop omzetten en, uh, en ervoor gaan. En uh, ja, zo is het. Ja, dan krijg je na drie minuten een goal tegen. Dan denk je toch even van, uh, jeetje, wat gebeurt er nou? Ja, klopt. Dat is wel eventjes. Dan denk je zo, uh, ja, zijn ineens 1-0 achter. Eigenlijk de eerste bal op goal die erin vliegt. Maar ja, dan, uh, ja, het enige wat je doet is gewoon herpakken en doorgaan. En met z'n allen erop gaan weer. Want, uh, ja, als je er bij, met, bij de pakken neer gaat zitten, dan, dan weet je dat je de Bietenbrug op gaat. Het dus. is een bizarre samenloop van omstandigheden geweest dat jij hier vandaag kiepte. Roomweg, de nieuwe keeper die niet speelgerechtigd was. Wanneer werd het jou duidelijk dat je aan de bak moest vandaag? Uh, eigenlijk gisterochtend pas uh, voor de training uh, riep trainer me bij me. En die zegt van uh, ja, we gaan, uh, andersom is niet speelgerechtigd. Dus eerst al Cummins hebben ze nog geprobeerd om uh, ja, of die eventueel kon spelen vandaag. Maar die haakte al vrij snel af. En uh, ja, toen werd, was het uh, was voor mij duidelijk dat ik zou gaan spelen. Wat gebeurt er dan? Want je bent niet zomaar een keeper bij Go Ahead. Hè? Want, euh, ja, ik wil je dan een positieve hooliger noemen. Volgens mij sta je gewoon altijd tussen al die fanatieke gasten. Ja, klopt. Ik sta er altijd tussen. thuiswedstrijden. sta ik liefst op de b-side. En ook uitwisschrijders pak ik wel eens uitvak. En uh, ja, voordat ik hier bij Eagles, toen ik bij Vitesse in de jeugd zat, ging ik ook altijd aan de Eagles. Dus uh, ja, Eagles is mijn club en ik ben een van hun. En uh, hun zijn mijn jongens. Ja, dat is ja, fantastisch. Maar wat gebeurt er dan? Op het moment dat je moet spelen, sms'jes, van alles en nog wat? Ja, de telefoon die ontplofte. Ik had even een berichtje op Facebook gezet. En mijn broer, en, uh, want die zat vandaag ook in het uitvak. Hebben we een berichtje gedaan. Ja, dat gaat snel. En uh, ja, de telefoon die bleef gaan. Dus ik heb hem op een gegeven moment gisteravond ook uitgezet. Ik zeg, ik vind het goed. Even rust pakken voor jezelf. Ja, dat is fantastisch. Als je dan... De tweede helft sta je voor dat uitvak. Dat moet helemaal bizar zijn. Ja, dat is mooi. Dan kijk je even achterom... en dan zie je al die kopjes die je kent... en uh, ja, die je wekelijks ziet. en uh, Gewoon maten van me die daar staan. Ja, dat, is, dat is geweldig. Er zijn bijna wat vrienden kwijt in de laatste minuut. Ja, klopt. Het maakt het even spannend. Maar uh, een beetje zweten voor ze is wel goed. Hè? Ik hoorde ze zingen. Uh, laat je tattoo zien. Nou, uh, wat is dat dan voor verhaal? Ja, klopt. Uh, vorig jaar toen we promoveerden in mijn... Toen zei ik tegen onze aanvoerder Kolder... Uh, ik zeg, als wij de laatste wedstrijd uh, winnen en we promoveren... dan uh, laat ik een tattoo zetten. En uh, toen wonnen we uiteindelijk de thuiswedstrijd met 3-0. Dus heb ik de avond tevoren het tattoo uh, laten zetten. En uh, ja, pro we promoveren, dus dat is fantastisch, ja. Kunnen wij de wensen van de supporters bij deze beantwoorden? Ja, nu wel, hè. Uh, toen straks had ik een geel kaartje gekregen... maar nu kunnen we het wel even laten zien. Kijk, daar staat hij? Staat er precies? Uh, de adelaar met de datum van de promotie vorig jaar. Het is een geweldige dag voor jou, of niet? Ja, zeker. Zeker. Een mooie dag en uh, ja, we gaan met een puntje terug naar Deventer en uh, daar ben ik tevreden mee. En nu uh, gaan we woensdag moeten weer door. Jeroen Elsov was dat in gesprek met Patrick ter mate. En wat zal die jongen lekker slapen. Voor het vervolg van onze top 5 blijven we in de Eredivisie... maar we gaan richting Utrecht. Nummer 4. Schone bal in het Del Delpierre werkt weg, blind vangt op. Ik had van de vorige ik sowieso één keer op goal schieten vandaag. Die gaat het van afstand proberen en die maakt 1-0 voor Ajax. Hij schiet van een meter op 25. Dus uh, en ja, dat was dat ene moment. En hij uh, zat er gelijk in. Ajax tijd, 1-0. We gaan nu eerst even naar Utrecht, want eh, bij Utrecht Ajax is er gescoord, Ronald van der Geer. Zeker, de beer is los in Utrecht. De ridder heeft de gelijkmaker binnen geschoten. Een lange bal van achteruit van Ruiter, die volgens mij door Torsra werd doorgekopt. Ik wil gewoon eerst bij die bal zijn en eh, ik kan me niet goed meer herinneren wat er gebeurt. Veldman denkt aan een overtreding, scheidt zijn verliesveld niet. Ik zou hem moeten zien om het goed te kunnen beoordelen, maar uh, ja. En de ridder neemt die bal mee, gaat richting speel te de doelman van Ajax en tikt de bal binnen. Er gebeuren fouten aan beide kanten en uh, de bal zit erin en, uh... Klaag? Utrecht-Ajax werd dus 1-1 vanmiddag. En eerlijk is eerlijk, Ajax was de bovenliggende partij... maar op de een of andere manier komt er bij de Utrechters iets los... als er Ajax-hieden tegenover hun staan. Kijk maar naar de statistieken. En Robbie Alfle weet daar alles van. Assistent van Jan Wouters, oudspeler van Utrecht en van Ajax. Zes seizoenen FC Utrecht, drie seizoenen Ajax. Goedenavond. Goedenavond. Hoe vaak heb jij als Utrechtspeler verloren van Ajax in de Galgwaard? Ja... Ja, wij hebben ik hem het uitgezocht. He? Oké, okay. nou zeg het maar. Ja, zo goed weet je dus blijkbaar uh, nee, de statistieken weet, van weet je wel, eigen carrière. Uh, ze hadden het. Uh, in mijn tijd uh, wonnen we uit nooit. En hadden zij het thuis bij ons altijd lastig. Maar ik weet niet hoe vaak uh, ik verloren heb van. Nou, ik ga je uit de droom helpen. Vier keer gespeeld tussen 1987 en 1991. Twee keer ja. gewonnen en twee keer gelijk. Dat zijn resultaten. Dus nooit verloren. Dat is wel Precies. lekker. ja. Heb je, heb je een verklaring voor dit fenomeen? Nee. Nee, het is ook niet zo... Um, kijk, uh, bij de supporters leeft het extreem. Hè? Dat, uh, dat weet iedereen bij ons. Maar um, onder de spelers is het gewoon een wedstrijd die je heel graag wil winnen. Um, en dan komen we er wel op de een of andere manier, door supporters ook, hè, uh, komen er bijzondere krachten vrij en uh, wordt het lastig voor Ajax. Er komt bij dat Ajax over het algemeen, want dat is natuurlijk de andere kant, die zijn over het algemeen toch een soort van nerveus om bij ons op bezoek te komen. Ja, dus het werkt naar beide kanten toe. Maak je ja, daar ook nee. als, als teamleiding gebruik van in, in je voorbereiding op zo'n wedstrijd? Nee, weet je, het enige uh, wat we wel gezegd hebben, Aartje is uh, als Aartje balbezit heeft, is het de beste ploeg van Nederland. Als ze geen balbezit hebben, dan dan uh, dan zitten ze niet bij de bovenste negen volgens ons, want ze hebben normaal gesproken al de balbezit. Dus uh, uh, daar moet je gebruik van maken en daar moet je ook dwingend zijn. En, maar goed, dat bleek vandaag toch ook wel weer. En toch, hè, als je dat, uh, dat zegt uh, en zo'n heldere analyse kunt maken... ook van het spel van je tegenstander, dan denk je... ja, dat moet dan iedere week kunnen. Nee, maar dat, ja, nee dat, dat is, het is duidelijk dat je dat zegt. Dat is ook uh, normaal. Maar uh, dat heeft te maken met... De, de, de, ja, misschien wel de mysterieuze krachten in de sport, ik weet het niet. Um, maar het stadion zit bij ons als aardje op bezoek om standaard gewoon bijna stampend vol. En, en, uh, de supporters zijn... Uh, als PSV komt... Uh, dan zijn ze een beetje uitgelaten. Maar als Ajax komt... zijn ze helemaal... Uh, door het dolle heen. Dus er uh, gebeurt bij ons... altijd iets aparts als Ajax op bezoek komt. en uh, ja, Het heeft niks te maken met... zeker bij de spelersvorming met haat of zo... maar... Er gebeurt gewoon iets, iets extra's, iets meer dan bij alle andere wedstrijden. Ja, toch even terug in de tijd. Hè? Als het nou zo diep geworteld zit uh, in Utrecht, als Ajax op bezoek komt... wat heb jij dan wel niet over je heen gekregen toen jij een ander shirt aantrok? Dat van een Amsterdamse club. Ja. Ja, ik heb uh, <laughs> wel wat over me heen gekregen, inderdaad. Ja. Ja. Ja, maar goed, zonder, uh, zonder te citeren, maar was het heftig? Ja, het was heftig. Um, uh, uh, ook begrijpelijk, want supporters denken anders dan spelers. Hè. Zo, zo simpel is het ook. Uh, als speler ben je op zoek naar het hoogst haalbare. En zeker in mijn tijd was Ajax dat. Uh, maar het was wel heftig. maar Aan de andere kant was het ook volledig verwacht. Hoor. Het is niet zo dat ik dacht, uh, ik ga nu naar Ajax en dan ga ik morgen winkelen in de binnenstad en is er niks aan de hand. Ja, kun je een voorbeeld geven? Nee. nee. nee. Toen, nee dus, dit, dit, ja. Dat zou geen leuk voorbeeld zijn. Nee. Hoe vaak heb je eigenlijk met Ajax tegen Utrecht gespeeld in de Eredivisie? Nooit, nooit. Nee, we hadden het ook ik, opgezocht, maar toch even de, de tweede test. Ja, dat wist test ik al, dat wist ik al. Dus... <laughs> ja, maar ben je ik er blij ik om, ik om ik dat ik je nooit er... uh, in Utrecht nee. tegen Utrecht hebt nee, gespeeld? Nee, nee, nee. Nee, dat had ik uh, eigenlijk uh, een hele bijzondere en leuke ervaring gevonden. Maar door de kwam het er nooit van. Ja. Nou speelden jullie vanmiddag met de drie debutanten. Mathieu Delpierre, Jordi van der Winde en uh, Fernando Quezada. Uh, ja. Wisten zij dat Utrecht-Ajax een bijzondere wedstrijd is? Ja, wij, uh, wij wilden gisteren uh, rustig in het stadion. Ook omdat de velden heel slecht waren op ons trainingscomplex, wilden we besloten trainen. Maar dat is niet mogelijk als je nee. tegen Ajax speelt. Dan willen de supporters een soort uh, statement maken. Dus uh, Wij trainen in, uh, in het stadion in, uh, in de Galgenwaard... En, uh, ja, Zitten er 200, 300 man en die steken vuurwerk af en die willen er toch even bij zijn. Dus iedereen, uh, iedereen was volledig bewust van het feit dat dit voor ons uh, de wedstrijd van het jaar is. Ja, en dan valt zo'n Quasada vandaag in. Ja? En, en die krijgt zijn allereerste bal uit de lucht, dood op zijn voet. Ja, maar dat wisten wij. Dat. Uh, um... Ja, het is, het is onvoorstelbaar dat je bij Barcelona dan niet goed genoeg... Dat is een jongen die was uh, onder 14, onder 15, onder 16, onder 17. Was gewoon aanvoerder van Barcelona, hè. In al die elftallen was hij aanvoerder. Hij zat ook bij de nationale elftallen, onder 16, onder 17, onder 18. Geweldige spelen, maar dat is dan bij Barcelona niet goed genoeg. Maar hij had bij ons twee dagen stage gelopen. En toen was iedereen dol enthousiast over zijn kwaliteiten, hè. Dus ja, op het moment dat er een gaatje kwam om hem te halen. En dat is niet direct voor dit seizoen, want we hebben prima middenvelders. Maar uh, met het oog op de toekomst, wisten wij dat. Dat, dat is een geweldige speler. Die heeft zover bovengemiddeld goede techniek en, en, en tactisch inzicht. En, en positioneel vermogen. Daar, daar gaan we heel veel plezier aan beleven. Ja, Niks goed spelen. Maar blijkbaar toch niet goed genoeg om te mogen blijven in Barcelona. Nee, maar dat bedoel ik. Dat is, het is ongelooflijk dat je bij Barcelona gewoon. Uh, waarschijnlijk zwaar tekort komt. En bij ons, uh, um, als je één keer meetraint, dat iedereen denkt van... Jezus, wat is dat een goede speler. Uh, en, uh, en dat was hij. Hij trainde één keer mee. En, en iedereen had zoiets van... Uh, dat is bovenkant. Dat is bovenkant van de groep. Dat is bovenkant van ons positiespel. Uh, waar mogelijk moeten wij hem halen. Nou, hij heeft in ieder geval zijn eerste Utrecht Ajax meegemaakt... Met een voor jullie plezierige uitkomst. Een 1-1 gelijkspel. Nogmaals gefeliciteerd daarmee en dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Ja, we zijn bij de top 3 aanbeland. Het Davis Cup tennis. Tsjechië tegen Nederland. Een duel dat zo goed begon. Nummer 3. Het is 40-0 en 5-1 in de vijfde set. In het voordeel van Robin Haasen. De Nederlander heeft twee matchpoints. Drie matchpoints moet ik zeggen. En het eerste matchpoint is meteen raak. We zijn er best gekregen. Het is niet goed hè? Nee, het is zelfs 6-0 geworden. Dat is pijnlijk. Een set met 6-0 verliezen. 6-3, 6-3, 6-0. Kansloos in Nederland. En dan mist Robin Haas een hoge volley. En dan kan het publiek hier in de chess arena in Ostrava. Die kunnen wel juichen, dat doen ze ook. Ze staan op de banken. Nee, de laatste klap komt hier van het racket van Thomas Berdy. Timo de Bakker verliest in drie sets. 6-1, 6-4 en 6-3 van Thomas Berdy. En dat betekent dat de ontmoeting verloren gaat. Het beslissende derde punt is voor Tsjechië op het scorebord gezet. Ja, de Davis-cup-ontmoeting met Tsjechië begon zo mooi... met de overwinning van Robin Hazen. Maar daarna glipte het duel door de vingers van Nederland. Na het verloren dubbelspel moest Timo de Bakker aan de bak. Hij verving de vermoeide Hazen in de wedstrijd tegen Thomas Berdy. Hij ging er in drie sets vanaf. Ja, in Ostrava likt ook Marcella Mesker nog de pijnlijke tenniswond. Toch, Marcella? Ja, zo is het. We zitten in hetzelfde hotel als de spelers... En... Ja, de stemming is een beetje gedrukt. Uh, want de kansen waren er wel verrassend genoeg. We waren, werden van tevoren ja, als Nederland een beetje afgeschreven. Maar um, uiteindelijk was het veel closer dan iedereen had verwacht. Ja, laten we even terug gaan naar gisteren. Na die 1-1 van vrijdag was het dubbelspel de sleutelwedstrijd. Dat was duidelijk. Want zullen Royer en Hazen slecht hebben geslapen? Want ze waren er heel dichtbij. Ja, zeker. Uh, wat een kansen... Uh, ja, je mag natuurlijk niet zo rekenen... maar eigenlijk, als je alle kansen bij elkaar optelt... hadden ze in drie sets moeten winnen. Ze waren drie sets lang de betere. Alle statistieken waren in het voordeel van het Nederlandse team... van Hazen en Royer, die echt een hele goede wedstrijd speelden. Tot vijf 4 in de derde set, toen Hazen moest serveren voor de derde setwinst. Um, ja, toen ging het mis... Tuurlijk, de spanning gaat meespelen bij de teams. Toen kwamen er wat foutjes over en weer. Uh, spanning, emoties. We verloren die derde set, dat was cruciaal. En toen uiteindelijk ging die wedstrijd verloren. Nadat we en in de eerste set vijf setpoints hadden verspeeld... en in de derde set drie sets. En dat tegen de titelverdediger, tweevoudig titelverdediger... tegen het topduo Berdy en Stepanek. Dus dat was absoluut de sleutelpartij. Ja, vandaag kon Hazen niet meer spelen. Vermoeid, ja, mentaal vermoeid, denk ik dan. Ja, zeker. Dat zei uh, Siemering ook. Ik vroeg hem nog de afloop uh, in het interview van... Ja, wat had Hazen wel gespeeld als die dubbel gisteren gewonnen was? Toen was het even stil, zo'n uh, twee, drie seconden. Toen zei hij van, ja, ik weet het niet. Maar je stapt natuurlijk wel anders uit je bed als je 2-0 voor staat. Dan gaat de adrenaline meespelen. Dan ben je in de winning mood. En dan voel je de pijntjes allemaal wat minder. Dus dat zal absoluut een rol hebben gespeeld... Al wel gezegd moet worden, Haas is blessuregevoelig. Heeft negen hele zware intensieve sets gespeeld binnen 28 uur. Um, het was een langzame hardcorebaan, een stroeve baan. Niet al te lekker voor onze gewrichten en zijn gevoelige knie. Dus hij voelde natuurlijk best wat. En ja, met tweeheden achter tegen Berdy uh, durfde hij het gewoon niet aan. Ik snap dat het gevoel van teleurstelling overheerst. Maar uh, ja, als je gaat resumeren na drie dagen tennis in, uh, in Tsjechië... dan mag je toch trots zijn? Ja, zeker. Er zijn ook lichtpuntjes. En um, vorig jaar was er natuurlijk de vraag... na die promotie tegen Oostenrijk... heeft Nederland wel wat te zoeken in de wereldgroep... bij de allerbeste 16 landen ter wereld. Um, Siemerink dacht wel wel... want hij vond dat hij met dit team op de goede weg wa was. Zeker sinds hij uh, met die dubbelspecialist uh, Jean-Julien Royer... In, in 2012 is gaan spelen. Dat is toch een belangrijke kracht. En... Um, ik denk dat hij dat gelijk heeft gekregen... dat toch vandaag is bewezen, of dit weekend is bewezen... dat Nederland in die wereldgroep thuishoort. We hebben het Tsjechië... Echt heel moeilijk gemaakt. Uiteindelijk met 3-2 verloren. Nou, die vijfde partij ging natuurlijk nergens om. Maar Zijsling won nog wel van Rossol in uh, twee setjes. Dus 3-2 tegen de tweevoudige titelverdediger. En, en bijna 2-1 voorkomen is gewoon een heel goed resultaat. Um, dus we tellen mee, we doen mee. En uh, we horen thuis in die wereldgroep. Ja, maar eerst komt er nog een promotiedegradatiewedstrijd. Uh, wordt dat dan nu wel tegen een land dat ook uit de zone komt? Of, of kun je ook tegen uh, Spanje of Servië loten? Nou, dat wordt uh, nog heel ingewikkeld. Um, er wordt gekeken na dit weekend hoe de plaatsing zal zijn. We moeten hopen dat Nederland bij de eerste acht staat geplaatst. Nou, er zijn een hoop landen zoals Spanje, zoals Servië, zoals Australië... die ook verloren hebben. Ja, die staan toch hoger op de ranglijst dan Nederland. Dus die zullen hoger geplaatst worden. Dus het zal er een beetje van afhangen... of we bij de eerste acht geplaatste landen komen. Als dat het geval is, krijgen we een mindere tegenstander... Ja, En dan heb ik eigenlijk best wel goede hoop dat we uh, die degradatiewedstrijd redden. En dat we volgend jaar weer in de wereldgroep kunnen blijven. Ja, tot slot, je hebt een spreekwoord hè, en daar komt een servet en een tafellaken in voor. Is dat een beetje het verhaal van Nederland in die wereldgroep? Vorig jaar was dat absoluut zo, uh, tussen servet en tafellaken in. Uh, ik moet zeggen, na dit weekend heeft vooral uh, Robin Hazen met zijn spel... niet zozeer met zijn gedrag, maar met zijn spel... Uh, denk ik iedereen zeer positief verrast... Het team staat als een huis. Siemerink heeft dat de laatste jaren aan gesleuteld. We hebben een goede specialist. Er staat een goed team achter. Er is een goede sfeer. Ook heel erg belangrijk. En er kunnen gekke dingen gebeuren in Davis Cup. Dat was bijna gebeurd nu. Dus ik denk dat we het etiket Servet... Iets ontstegen zijn. Goed zo, dat is een, een mooie conclusie van drie dagen tennis in Tsjechië. Goeie reis naar huis, Marcella, en dankjewel. Dank je. We gaan terug naar het voetbal. En uh, ja, dan met name naar die prachtige zegen van RKC op PSV. Nummer twee. Het staat hier op zijn kop in Waarlijk, Want Inderdaad, RKC scoort via Snow. Ja, Zo moet het ook en uh, zo moet het ook iedere wedstrijd. Weet je, het is niet iedere dag maandag. Ongelooflijk staat 2-0 voor RKC Waalwijk in de extra tijd dat Snow zijn tweede doelpunt maakt. Wat RKC staat met 2-0 voor. Twee doelpunten van Snow. En er zijn nog luttelijke seconden te spelen. Dus PSV kan daar weinig mee aan doen. Mooie uitspraak. Het is niet iedere dag maandag. Ja. <laughs> de ene dag gaat het lekker, de andere gaat het wat minder. Weet je, we blijven allemaal mensen. Ja, RKC wint dus als hekkensluiter uh, van PSV met 2 tegen 0. Telefoon hebben de trainer van RKC Waalwijk, Erwin Koeman. Erwin, goedenavond. Goedenavond. Voor het derde jaar op rij uh, slaagt PSV er maar niet in... om op zijn minst gelijk te spelen in Waalwijk. Wat is dat toch? Ja, misschien dat wij een uh, angstgekende zijn voor PSV. Aan de andere kant, uh, ik denk dat het ook aan ons zelf ligt. We hebben vandaag echt als een team uh, gepresteerd. Uh, we hebben denk ik ook de goede tactiek uh, gekozen. We hebben een aantal wissels gepleegd ten opzichte van vorige week. En, uh, vandaag was uh, wat we hebben laten zien: in ieder geval de bereidheid onderling om, uh, om in ieder geval een goede wedstrijd van te maken. En uiteindelijk uh, dwing het ook af. Ja. En ik denk ook dat we uiteindelijk uh, verdiend met 2-0 hebben gewonnen. Ja, wat maakt dan tactisch dat verschil? Nou, we zijn ook iets meer naar voren gaan spelen op, op momenten. Uh, kijk, uh, bij ons is het toch zo dat wij uh, in de problemen komen als het speelveld heel groot wordt. Uh, dat er veel ruimtes tussen de linies uh, liggen. Vorige week onder andere uh, in Herenquets dan uh, zie je dat uh, de ene het gedeelte van, het, van, van de spelers naar voren wilde, de rest naar achteren. En vandaag was dat gewoon als een harmonica. En uh, ja, dan blijkt dat op een kleine ruimte dat we gewoon uh, moeilijk uh, te passeren zijn. En sowieso tegen topclubs uh, uh, lijkt er iets extra's te zijn bij RKC. Ja, dat is inderdaad een, uh, een mysterie waar wij ook uh, proberen achter te komen. Alleen dat is, uh, ja, dat is wel eens moeilijk. En uh, misschien dat zijn dit de wedstrijden waar, waar men maar gewoon uh, de, de wedstrijd ingaan en uh, ongedwongen hun spel spelen. En als we tegen bijvoorbeeld een Herakles uh, spelen uh, of een NEC, dat het, uh, dat, dat het toch een bepaalde druk is waar, uh, waar we moeite mee hebben. En uh, ja, ik, ik denk. Uh, ...dat wij vandaag hebben laten zien dat we, dat we heel goed kunnen voetballen. Dat we gewoon een, een sterke tegenstander zijn voor elke ploeg. En, en je hoopt ook dat dat woensdag gaat gebeuren tegen GoF. Um, als we dan even kijken naar de tegenstander van vandaag, PSV. Uh, een ploeg natuurlijk met jouw bovenmatige belangstelling. Hoe kijk jij naar het al maar verder kwakkelen van uh, PSV? Nou, oké, deze wedstrijd uh, is voor PSV altijd moeilijk. Uh, gezien uh, de historie wat je zelf net ook aangaf. Dus er zijn hier voor PSV nooit gemakkelijke wedstrijden. Ik denk dat wij vandaag uh, op strijdlust uh, gewonnen hebben. Kijk, PSV heeft uh, natuurlijk veel meer individuele kwaliteit dan RKC. En dat is ook normaal. Als je dat afzet, 70 miljoen uh, budget tegen 5 miljoen budget. Maar daar, daarmee zeg je ook dat zij niet, uh, niet strijdbaar genoeg zijn? Nou, okay, PSV heeft een hele jonge ploeg. Uh, missen wat, uh, wat ervaring. Uh, missen ook wat uh, Misschien mentale hardheid Wat wij ook vaak missen Maar vandaag uh, hebben we laten zien dat we dat wel hebben Alleen het is altijd heel moeilijk Om elke week zo te spelen zoals vandaag En dat is ook normaal denk ik uh, Dat het ook niet altijd kan Maar ik denk dat PSV toch wel een bepaalde mentale hardheid mist ja. Dan is het ook nog eens Een noodzakelijke overwinning voor jullie hè? Want als je kijkt naar de stand Het is onderin razend spannend. Um, als je niet had gewonnen Had je gewoon uh, keihard laatste gestaan ja, maar we hebben wel gewonnen. Ja, dat, ja. dat snap ik. Ja. Nee, ja. maar ja, kijk, maar het, het geeft kans... het belang van deze overwinning aan. Ja, maar oké, okay, tuurlijk. Uh, uh, wij weten ook dat uh, als we het daar hadden verloren, dat het uh, ja, heel moeilijk uh, zou zijn. En ik vind nog steeds dat het moeilijk blijft, want uh, het zou wel heel naïef zijn als wij gaan denken van nu gaat het uh, goed komen. Er is geen uh, ploeg op dit moment die stijf onderaan staat. Zoals de laatste jaren. Uh, dus er zijn op dit moment gewoon een, een x aantal ploegen. wat gewoon uh, ja, strijdt voor, uh, voor behoud van de Eredivisie. Ja. En wij zijn er één van. En, uh, en we staan op dit moment, uh, meen ik, samen we weer op de 15e plek. Uh, volgende week kan het uh, de 12e plek zijn. Maar het kan ook gewoon weer de 18e plek zijn. Dus dat maakt het wel en blijft wel spannend. Maakt het ook leuk. Maar uh, alleen leuk voor jou als je uh, aan het eind van de rit je uh, boven de streep staat, hè? Ja, uiteindelijk uh, doe je dat voor, uh, daarvoor. En, uh, kijk, en wij weten wat de mogelijkheden en de onmogelijkheden zijn. Als wij uh, volgend jaar weer eredivisie spelen, dan, uh, dan zou het precies hetzelfde zijn als Vitesse kampioen zou worden. Dankjewel en een fijne avond nog. Dank u. Veel plezier. Ja, de eredivisie en het tennis hebben we achter de rug. De nummer 1 in onze top 5 is voor een WK Nummer 1. Er waren mensen die het voorspelden, vooral als het parcours snel zou zijn. En het parcours is relatief snel. Maar Schniebar en Nijs ja, die hebben er een geweldig duel van gemaakt. Nijs komt de hoek om en ziet dat het spel voorbij is. Ziet dat het verloren is en Stibar juist nu al. Van Jan die eventjes een oranje, ja Sjaal lijkt het wel uit. het publiek krijgt een vlag, zit er dit keer niet in. Maar daar komt ze, de supervrouw, de beste wielrenster aller tijden. Zij komt af op de finish. Goud dus voor Tsjechië met Stibar. Zilver voor België met Sven Nijs. En dan brons voor België met Kevin ja, het Noord-Brabantse dorp Hogerheide... was dit weekend het toneel van de wereldkampioenschappen veldrijden. Bij de vrouwen liet Marianne Vos zien dat er maar één de beste is. Ze pakte voor de zesde keer op oprijden wereldtitel. Bij de mannen waren de Belgen op voorhand favoriet. Maar de titel ging uiteindelijk naar een Tsjech, Znedek Stibar. Woonachtig in Vlaanderen troefde Sven Nijs af... Las van der Haar finishte al zesde. Tienduizenden volgers trokken naar Brabant. En hoe die dag verliep in Hogerheide... hoort u in een reportage van verslaggever Jan Kees van de Kun. Een wandeling met de hond. Het moet normaal gesproken op zondagochtend makkelijk lukken in Hogerheide. Een rustige wandeling. Vandaag, ja, je kan het wel proberen. Maar dan kom je toch iets meer mensen tegen dan normaal. Ik vind het leuk als fietsen, maar het doet mij niks. Dus ieder is een hobby. Maar u loopt wel deze kant op met de honden? Ja, omdat ik in de buurt woon. Ben ik ben niet plan om voor hen ergens anders te gaan lopen. We staan in die hand! Eh, en in Nou, de ronde! veldrijden zegt zegt een hogerheid. Hij komt vanzelf uit bij uh, Adrie van der Poel. En die lopen we dan ook uh, niet geheel toevallig uh, tegen het lijf. Meneer van der Poel, het moet een bijzondere dag zijn voor u. Ja, zeker vandaag. Bedoel, door het parcours te bouwen, maar ook omdat de twee zonen nu binnenkort rijden. Laten we er een mooie dag van maken. Hoe laat ze je jij geen zorgen maken. Nee, nee, nee. Uiteraard veel liefhebbers van de Cross uit Vlaanderen gekomen. Ze zijn hier voor het bier, de worsten en een overwinning van een Belg. Met zoveel kanshebbers zou dat moeten lukken, toch? Het nadeel van de Belgen is: we zijn met te veel kandidaten. We hebben misschien te veel kandidaten. Lars van der Haar, dat is zo'n klein mannetje, een pitbull, hè. Hij bijt hem ergens in vast en die lost niet, hè? Dus eigenlijk moet Van der Haar hopen dat de Belgen zich tegen elkaar ja, ja, gaan ja, uitspelen? Ja, ja, ja, ja. Dat, dat is het zijn grootste troef in. En als je meenemen in de laatste ronde, in de sprint... We zijn nog niet van... nog niet los van Van der Haar, hè. Ik heb niets tegen die jongen, helemaal niet. Maar het is een pitbull, hè. Ik...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 great rides in there, on Rico friends oh a big parliament now. What you missed, Mr. van der Horst now het ging u mis meneer van haar met de fiets. en ik heb het niet gezien ik heb het maar u gaf fiets wel goed af ja dacht ik wel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 Lars McNamee is absolutely inspiring. He has come down. He has been on the canvas, been on the floor. He has gotten up time after time after time. He has made so many mistakes, and he is still right in contention for this win. And ja, then the uh, front, coach Johan Lammers, see we that there are two men on top. Sven van Nijs and uh, Stibar van der Haar heeft toch wel gaatje moeten laten naar die twee, hè? Ja, nee, inderdaad. Maar dat is vaak zo het geval. Hè. Je maakt dan toch weer wat extra fouten en daardoor ja, uh, uh, verlies je het contact. En uh, ja, daar ben je op achtervolg aan geweest. Van der dus uh, nog steeds op de derde plaats in de wedstrijd. Maar de uh, Kevin Powell is in zijn omgeving. Uiteindelijk, uh, Lars van der Haar, kwam hij als zesde over de streep. Lang meegedaan om de prijzen, maar er is heel veel gebeurd. Vertel eens. Ja, gewoon uh, veel pech gehad en er waren er een aantal beter.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 Ja, balen, want Lars van der Haar had duidelijk op meer gehoopt. Gio Lippens, goedenavond. Jij hebt goedenavond. verslag gedaan van het uh, WK. Ja. Ja, had uh, Van der Haar ook meer kunnen krijgen? Ja, ik weet het niet hoor. Ik, uh, ik had zelf een beetje het idee, en ik heb die vergelijking vanmiddag ook gemaakt. Uh, ja, hij deed nu dan echt mee in een cross waar echt, nou ja, laten we zeggen, de grote kerels gedomineerd hebben. De mannen met een echt grote motor uh, toch al ervaren rijders. Kijk, Sven Nijs, die gaat al een eeuwigheid mee. Die is op, ja, nog steeds op de toppen van zijn kunnen. Misschien zelfs al wel weer een beetje eroverheen. En Stiba, ja, een geweldige wegrenner. Kan op een hele mooie dag, kan die Parijs-Roubert gaan winnen. Zo'n zo type renner is dat. En die hebben zoveel meer inhoud dan Lars van der Haag op dit moment heeft. Bij Van der Haar is het vooral een kwestie van tijd. En uh, vandaag werd hij echt gewoon uh, puur op power werd hij overbluft. Ja, echt een wedstrijd van de grote mannen. En Stibar uh, is dan uiteindelijk de grootste van allemaal. En je zegt het al, hij kan ook zomaar op de weg winnen. Hoe opmerkelijk is het dan dat je wint uh, in het veld? Ja, het is heel opmerkelijk. Het is ook wel een beetje wrang natuurlijk... voor al die echte crossers. Uh, mannen die echt een keuze hebben gemaakt om te blijven crossen. Kijk, Sven Nijs is natuurlijk een echte crosser. Kevin Powels van der Haar heeft ooit uh, ook gezegd... en daar houdt hij zich echt wel aan... dat hij uh, geen enkele ambitie heeft om op de weg uh, iets bijzonders te gaan doen. Dus dat zijn de mannen die er echt voor gekozen hebben om in het veld te rijden. En Stibar, het is een beetje het verhaal wat Lars Boom een aantal jaren geleden ook heeft gehad. Die kiest dan voor de weg, omdat daar in zijn ogen toch meer te halen is en denkt daarbij niet alleen aan geld maar toch ook wel aan prestige en uh, ja die heeft die overstap gemaakt naar de weg en die heeft dat heel succesvol gedaan want bedenk wel vooral he, Stibar is niet alleen de man die ooit twee keer wereldkampioen eerder al was in de cross maar het is ook een man die afgelopen jaar uh, gewoon eventjes een etappe won in de Vuelta en die ook de Eneco Tour op zijn naam schreef en daarin ook nog weer een etappe won dus het is echt een wegrenner die vorig jaar doorgebroken is nou die komt dan terug in het veld rijdt een paar crossjes eigenlijk een beetje beetje vanaf, nou ja, laten we zeggen, eind december. Rijdt dan zes crossjes, waarvan één wereldbekerwedstrijd. En besluit pas op donderdag voor de wedstrijd in de Hoge Heide... van, joh, weet je wat, ik doe gewoon mee. En, uh, want het parcours ligt me wel. Nou ja, dat is gebleken, dan wordt hij zomaar wereldkampioen. En eigenlijk staat iedereen een beetje te kijken. Het Nieuwsblad kop nu een episch duel met onze Sven Nijs. Ja, uh, die Belgen, ook al spreekt Stibar vloeiend Vlaams... hadden ze toch niet liever een eigen winnaar gehad... Oh, veel liever hoor. Dat, uh, ik denk dat het inderdaad bij de kranten zo was. Dat het bij de volgers was. Uh, de commentatoren daar op de tribune naast ons. Uh, waren toch allemaal behoorlijk aangeslagen. Behoorlijk teleurgesteld dat niet Nijs, maar Stiba die wereldtitel pakte. En uh, het publiek natuurlijk. Maar ja, het publiek uh, dat is heel breed. Hè. Je hebt heel veel hele sportieve mensen. Die heb je zowel in Vlaanderen als in Nederland. Maar je hebt ook mensen die maar ja, iets te veel drinken. En dat is toch een beetje het probleem bij zo'n WK-veldrijden. 50, 60.000 man die al vanaf s'morgens vroeg 8 uur, 9 uur gewoon echt aan de het bier zitten. Ja. En uh, ja, in de laatste ronde ging dat toch wel. Keerde zich dan een beetje tegen Stibar. Er was boeggeroep op het laatste stuk. Zelfs bij de huldiging. Uh, er werd bier over hem heen gesmeten. Uh, nou ja, dat soort zaken. Ja, dat hoort er eigenlijk niet bij. En dat verdient hij ook niet. Maar aan de andere kant, de Belgen hebben altijd gezegd, als er al een buitenlander wint, laat het dan alsjeblieft Stibar zijn. Want hij is, ja, hij woont in Vlaanderen. Hij is getrouwd met een Vlaamse. Spreekt heerlijk Vlaams. Een beetje sappig. En uh, ze beschouwen hem toch een klein beetje als een van de hunnen. Maar voor het prestige had een van de zeven Belgen moeten winnen. En het liefst fijn hees. Ja, dan uh, ja, concluderend, uh, terugkijkend op uh, de anderen, zeg maar. En dan met name even de vrouwen. Marianne Vos, er staat geen maat op deze vrouw ongelooflijk. Nee, staat geen maat op. Uh, ik vond één ding heel erg jammer uh, voor Marianne Vos, dat het niet zo mooi, episch, heroïsch gevecht is geworden als vandaag bij de mannen. Want ja. dat had ze gewoon verdiend. Want dat is wel zo. Die wereldtitel van Stiba, die krijgt veel meer glans door de manier waarop Nijs zijn partij heeft geboden. En als het andersom was geweest, was het ook al prachtig geweest. Kijk, en Vos, ja, die rijdt bij de start weg. Uh, Katie Compton komt ten val. Haakt met de stuur in de stuur van een Tsjechische. En is klaar met de wedstrijd. Uh, net zo goed als dat een week eerder ook al gebeurd was. En Vos vindt dat niet leuk. Vos ze is eerzuchtig. Die wil alles winnen. Maar ze wil het niet cadeau krijgen. En, en dat kon je wel heel goed merken aan de hoor. Dat ze toch na afloop, dat, dat ja natuurlijk de vreugde was er. Uh, ze was geëxalteerd toen ze over de finish kwam. Dat vind ik ook iets ongelooflijks. Dat zij nog iedere keer weer eager blijft om te winnen. Hè. Dat, dat, dat ze het zo graag blijft doen. Maar uh, ja, ik, ik had het haar gegund dat ze nu ook als grote sportvrouw. De, de beste wielrenster aller tijden. Dat ze dat dan ook nog eens een keertje bewijst in een wedstrijd. Rechtstreeks ja. tegen die Katie Compton. Dat ze bewijzen spreken tot in de laatste ronde gewoon met elkaar knokken en dat Vos dan als beste boven komt. Dan hebben we de mannen gehad, de vrouwen gehad. Gaan we nog even naar de beloften? Uh, Mathieu van der Poel, uh, de grote belofte voor de toekomst, maar kwam toch tekort dit weekend? Ja was jammer. Um, was echt de grote favoriet. stond zelfs op de poster van de Hoge rijden Moet je je voorstellen, een belofte als blikvanger op de poster... en niet een van de elite-mannen of vrouwen. Uh, ja Het is een keuze. Adrie van der Poel, zijn vader... is natuurlijk ook de parcoursbouwer daar. Dus er uh, werd heel veel verwacht. David van der Poel, zijn broer... reed ook mee in de wedstrijd. Ze reden zelfs even samen. En ik had zelf het idee dat hij toch in het begin van de koers... dat hij uh, ja, een beetje bezweek onder de druk van het favoriet zijn. De eerste paar ronden liepen... Absoluut niet goed. Pas later kwam hij weer terug. Een remonte, zoals ze dat zo mooi zeggen. En toen heeft hij toch die bronzen medaille nog veilig gesteld. Maar ja, hij kwam absoluut niet in de buurt van de Belgen met Wout van Aert als wereldkampioen. En ja, dat is toch een enorme teleurstelling voor Van der Poel. Die meteen ook heeft gezegd: volgend jaar, dan ga ik me, min, of dit jaar eigenlijk ga ik me niet meer op de weg richten. Want hij is ook wereldkampioen op de weg. Maar dan ga ik me puur op de cross richten. En ik kan me dat voorstellen. Want hij wil echt gewoon een hele grote woorden in de cross. En dat kan die worden, maar dan moet hij wel op zo'n dag als vandaag moet helemaal top zijn. Dank je wel, Gio. Neem een biertje, maar niet te veel, alsjeblieft. Nou, zal ik doen. Goed zo. We gaan van hoog rijden naar New York. Het is maar een hele kleine stap. Want Amerika ligt vannacht een paar uur stil. Want in New York wordt dan de finale van het American voetbalseizoen gespeeld. De Super Bowl. En dit jaar staan de Denver Broncos en de Seattle Seahawks tegenover elkaar... En normaal gesproken hoort u hem bij het voetbal. Maar ook van American football heeft Arman Asfarooglu verstand. In New York voor het NEC. Arman, goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe leeft New York naar deze wedstrijd toe? Nou ja, het is voor het eerst in de 48-jarige geschiedenis van de Super Bowl dat New York de Super Bowl mag uh, organiseren... moet ik er gelijk bij zeggen dat het uh, evenement... eigenlijk in New Jersey is. Ik ben nu in New Jersey ook, want daar staat het MetLife Stadium. En dat is ook het stadion dat de thuishaven is... van de twee voetbalclubs uh, uit New York. Ja, maar, de maar New dat York communiceert Giants niet, hè? En de New York Jets, nee, maar dat communiceert niet. Je kan niet zeggen de Super Bowl. Ja, je kan het wel zeggen, want het is wel ja. in New Jersey. Maar goed, het is natuurlijk het feestje van New York... dat voor het eerst eindelijk die Superbowl... Mag organiseren. It's About Time lees je ook overal op de billboards in de stad. Ja. Kaartjes die 5000 dollar kosten op de zwarte markt. Als je een kamertje over hebt, dan kun je uh, compleet binnenlopen. Times Square verandert in een pretpark, heb ik begrepen. Het houdt niet op daar, hè? Ja, het is, het is aan de ene kant geweldig... het is aan de andere kant ook bijna surrealistisch om het mee te maken... Want... Times Square, wat natuurlijk altijd al een enorm commercieel, commerciële plek is met heel veel advertenties, billboards. En dat hebben ze nu omgebouwd tot Super Bowl Boulevard. En daarvoor heeft de, de gemeente New York 14 straten afgesloten in het hart van Manhattan. Tussen Broadway en Times Square. Dus daar ligt het openbare leven gewoon stil. Daar kunnen geen auto's rijden. Daar staat de Super Bowl Boulevard. En het hoogtepunt van die boulevard is een 20 meter hoge glijbaan waar mensen voor 5 dollar van af kunnen glijden. En dat is ook gelijk de populairste attractie in New York deze week geweest. Ja, dan gaan we even naar de wedstrijd, want daar schijnt het om te draaien. Denver tegen Seattle. Raar. twee ploegen die hebben gedomineerd dit seizoen. Is er een favoriet? Ja, ik denk dat de twee wel redelijk aan elkaar gewaagd zijn. Beiden eindigen op de eerste plaats in hun divisie. En beide hebben ook uh, kwaliteiten die enorm verschillend zijn van elkaar. Want Denver uh, heeft de beste aanval in uh, de NFL van dit seizoen. Ze hebben de meeste punten gescoord met afstand van alle ploegen in die NFL. En uh, Seattle heeft juist de minste punten tegengekregen. En daar is in de voorbereiding op deze wedstrijd in de Verenigde Staten heel veel over gepraat. De beste aanval op Denver tegen de beste verdediging, Seattle. En dan is het de vraag wie van de twee ploegen het door hen zo geliefde spelletje het best tot uiting kan laten brengen in deze wedstrijd. Dat zal ook de sleutel zijn voor wie deze wedstrijd uiteindelijk gaat winnen. Ja, dan is uh, Pieter Manning een, een man waar uh, door heel veel mensen naar wordt gekeken met een bijzonder oog. Uh, van de quarterback bij Denver. Wat kan hij presteren? Ja, Manning is 37 jaar, is nu eigenlijk al een, een legende in de Verenigde Staten. Een van de beste quarterbacks ooit eigenlijk in deze sport. Hij heeft de Super Bowl al een keer gewonnen in 2007 met de Indianapolis Colts. Een paar jaar daarna stond hij weer in de finale, die verloor hij toen. En nu dus zijn derde optreden in de Super Bowl na een seizoen nou ja, waar hij eigenlijk alleen maar van kon dromen. Want twee jaar geleden was hij nog uitgeschakeld, een seizoen lang. Door een slepende nekplessure. Daar is hij aan geopereerd. En hij is teruggekomen. Hij is verhuisd naar Denver. Naar de Denver Broncos. En heeft dit seizoen het beste seizoen uit zijn loopbaan beleefd, eigenlijk. Het komt echt bijna alleen maar door hem. Hoewel je kan natuurlijk niet zeggen dat de rest niks heeft gedaan. Maar hij heeft echt een hele grote rol gespeeld. om Denver naar die Super Bowl te krijgen. En nou ja, als er sportsprookjes bestaan. dan zou Peter Manning ook die tweede Super Bowl moeten gaan winnen vanavond. En dan zou het ook zomaar kunnen zijn dat hij gelijk zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld. Want fysiek. Is het nog maar de vraag dat erkent hij zelf ook of die volgend seizoen nog wel kan doorgaan? Ja, dan uh, is de vraag hoe is de temperatuur daar, want het is koud, hè? Nou, dat valt dus eigenlijk reuze oh. mee, want toen een jaar of vier geleden toen de NFL besloot dat New York en New Jersey de Super Bowl mochten organiseren, dacht iedereen van: maar wat gaat daar dan gebeuren? Want het is daar in februari toch meestal wel erg koud. En normaal gesproken wordt de Super Bowl altijd gehouden in een warme staat of in een uh, plek waar, het, waar een dak is boven het stadion. Dat hebben ze hier in New Jersey niet. En vorige week was er nog een sneeuwstorm waardoor er een uh, paar centimeter sneeuw lag in het MetLife Stadium. Maar deze week ging het eigenlijk heel erg goed want sinds woensdag is het, het was wel koud maar het sneeuwde niet meer en vandaag is de temperatuur eigenlijk ook nog eens geweldig. Graadje of 12, 13. Uh, nou ja een paar wolken maar geen regen. Het is eigenlijk gewoon ideaal weer om uh, een mooie wedstrijd uh, te gaan bekijken zometeen. Heel kort nog de belangrijkste pauze act. Lausak dit, uh, dit jaar Bruno Mars. En die krijgt uh, gezelschap van de Red Hot Chili Peppers. Ik heb me laten vertellen dat ook U2 nog uh, gaat optreden. Die gaan hun nieuwe single spelen blijkbaar. Je bent een geluksvogel en ik wens je bijzonder veel plezier daar. En voor alle duidelijkheid, je bent aan het werk daar in uh, New York voor de finale Dankjewel. van de Super Bowl. Um, ja, we gaan het uh, langzaam maar zeker afsluiten in de categorie... hoe is het toch met de WK-vorm van de internationals? Wesley Snijder. hij is in vorm, scoort drie keer voor Galatasaray... een hattrick in de met 6-0 gewonnen wedstrijd tegen Bouza Spoor. ook Anje Robbers scoorde, hij viel in, maakte een doelpunt... en Bayern won met 5-0 van Eindracht Frankvoort. Oud-international Sander Bosker, hij stopt ermee. De doelman van FC Twente, 43 inmiddels, houdt er na dit seizoen mee op. Hoogtepunt in zijn carrière, de landstitel met FC Twente in 2010. En dan van het trainersfront, ook uit de Bundesliga, Gert-Jan Verbeek. Hij is los. Vorige week won hij voor het eerst. De baard mocht eraf. En vandaag was er de tweede op een volgende zege. Nuremberg won met 3-1 van Hertha BSC. Kijken we nog even naar de Spaanse competitie. Real Madrid profiteert niet van de misstap van Barcelona. Blijft steken op een 1-1 gelijkspel tegen Atletiek Bilbao. En een rode kaart daar, dat is opvallend voor Ronaldo. Er ontstond een opstootje en hij werd daarvoor gestraft met een rode kaart. Tot zover het eh, Langs de Lijn. Veel plezier zometeen met Het Oog op Morgen en John Jansen van Galen. Wens u nog een fijne avond.